5 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gouden medaillewinnaars geridderd. Ombudsman stopt onderzoek naar schoppende agenten en walvis in Rotterdamse haven.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 In een toespraak feliciteerde premier Rutte de sporters... en buiten de ridderzaal werden ze door honderden mensen toegejuicht. De ombudsman doet geen verder onderzoek naar het incident... rond de schoppende agenten in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie had eerder al besloten... om geen verder onderzoek naar het incident te doen. In juni doken in de media beelden op van een Rotterdamse agenten die een man op straat onder meer in zijn kruis schopte. Politie en getuigen verschillen onder meer van mening over de vraag wie er eerst schopte. Daaraan zal een nieuw onderzoek niets veranderen, denkt ombudsman Brennick Meijer. Hij vindt overigens de reactie van de agenten hoe dan ook ongepast, ook al zou de man met schoppen zijn begonnen.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 Volgens de politie is er geen sprake van een overval. De overledene is de bestuurder van de personenauto. De weg is voorlopig in beide richtingen afgesloten... tussen Witte Paal en Almelo.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 Bij politieinvallen in Zuid-Holland en Groningen zijn tien mensen opgepakt. De invallen waren in Blijswijk, Wallingsveen, Den Haag en Oude-Pekela. In een kassencomplex in Blijswijk ontdekte de politie een grote hennepplantage. Er werden 12.000 planten en 80.000 tot 90.000 stekjes gevonden. Die waren verstopt tussen de peperplantjes. De invallen maakten deel uit van een groot onderzoek naar mensenhandel en uitbuiting. En mogelijk waren vijf mensen die in Blijswijk werden aangehouden gedwongen aan het werk. Bij de ingang van de Rotterdamse haven zwemt een walvis. Het gaat om een bultrug van, 7 à 9, van 8 à 9 meter lang... die volgens het havenbedrijf speels overkomt. De patrouilleboot van het havenbedrijf probeert het dier uit de haven... en de vaargeul te houden door te toeteren. Volgens het havenbedrijf is het de tweede waarneming dit jaar... van een levende bultrug in Nederlandse wateren. Eind mei werd er een gezien tussen Texel en Vlieland. Die was ongeveer even lang en mogelijk is het hetzelfde dier. Dan het weer nog, vanavond nog een enkele bui. Vannacht is het droog, morgen veel zon en 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag en in de avond regen en onweersbuien. De dagen daarna blijft het warm met veel zon en een enkele bui. In het weekend op grote schaal tropische temperaturen rond de 30 graden. ANUB ah, verkeersinformatie. Er staan 12 files. Eén um, file valt op. En dat is die op de A76 van Geleen naar Aken. Want de snelweg is nog steeds dicht bij knooppunt en Essen. Dat is bij Heerle. Na een ernstig ongeluk met een aantal vrachtwagens. Het veroorzaakt files vanuit Geleen tussen Spouwbeek en knooppunt en Essen. 6 kilometer. Een driewerfroezing. Nederland herrijst.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 Zes over vijf. Goedemiddag. We gaan dit uur naar Zutphen en we gaan naar Zaltbommel. De politie maakt jacht op een jeugdbende die huishoudt in Zalbommel en omstreken. In Zutphen is de gemeente ontstemd over tweets van een inwoner. Dat leidt niet tot een zorggeheten fitty op Twitter, maar tot een heuse brief met gemeentestempel. Straks de twitteraar aan de telefoon. Daags na Den Bosch zijn de Olympische atleten ingehaald in Den Haag. In de ridderzaal zijn ze in het zonnetje gezet. En daar is ook Menno Reemeijer. Menno, hoe zagen die sporters eruit? Een beetje afgemat na die toch wel feestelijke huldiging gisteren in Den Bosch? Nee, ze waren opmerkelijk fit moet ik zeggen. Ze eh, kwamen vol energie de ridderzaal binnen. Eén voor één werden ze het podium opgeroepen. Eh, uitstaande ovatie natuurlijk. Dat is ook niet zo gek, want de ouders zaten in de zaal. Geliefdes, kenden ze. Nou, noem het allemaal maar op. Coaches waren de Nee, Tim Zwaarder, uh, wat mij betreft opmerkelijk vindt, ik moet wel zeggen... ik zat net even op het bankje buiten uh, op het plein waar een grote witte tent staat... waar na afloop de receptie was. Daar zaten een paar hockeys tussen, onder wie Ellen Hoog en nog een paar. En die hadden het nu wel een beetje eventjes gehad. Aan de ene kant zei ze ja, moe, maar aan de andere kant inspireert het. Uh, ze een van de hockeysters, dus ook wel weer, uh, geeft het ook wel weer energie. Zoveel uh, huldigingen. En dan is het logisch natuurlijk dat er lintjes worden uitgedeeld, hè? Die, uh, om wie gingen het? um Laat ik beginnen met om wie ging het niet? Dat is misschien wel het meest opmerkelijk voor okay. de oppervlakkige beschouwer? Ranomi Kromowidjojo Jojo. Toch een beetje voor ons de komen van de Spelen. Hè, met die twee uh, gouden plakken en een zilveren. Die kreeg hem niet. Waarom kreeg hij hem dan niet? Omdat hij vier jaar geleden uh, in Peking ook een gouden medaille had gehad. En toen een uh, lintje heeft gekregen. Gold ook voor Marianne Vos, trouwens, die ook in Peking al een lintje na Peking een lintje had gekregen. Dus voor wie gold het dan wel? Voor de mensen die voor het eerst een gouden medaille haalden. Natuurlijk, Dorian van Rijsselbergen, de, de surfkampioen. Maar als aanvoerster van het hockeyteam en haar coach uh, Max Caldas. Daar blijft het dan meestal bij. Want teams worden nooit in zich heel onderscheiden. Dit keer wordt er een uitzondering gemaakt. De andere hockeymeiden die die finale hebben gespeeld... die krijgen allemaal in hun eigen woonplaats uh, ook een lintje. Wie heb ik dan nog niet genoemd? Uh, wie hebben we nog meer goud? Dorian heb ik genoemd. Epke? Ja, Epke? natuurlijk. ik nou, kun je niet vergeten? vergeten. Ja, zo stom, hè. En het was ook nog wel uh, bijzonder, hoor, Tim. Want uh, Epke uh, kreeg als laatste dat lintje uitgereikt. En raakte toen in één keer... Geëmotioneerd uh, op het podium. Later toch even gevraagd: van, Goh, wat was dat nou? Uh, en dat was toch uh, ja, alles wat hem de laatste dag is overkomen: de spanning die eraf gaat. Uh, hij heeft heel rustig kunnen kijken hoe alle anderen een lintje kregen. En dat kregen, greep hem toch aan. Er was nog een man trouwens met een lintje. Voordat ik het vergeten zeg, was ook een hele bijzondere. Een man die eigenlijk al tien gouden medailles heeft gewonnen. Niet als uh, uh, zwemmer of uh, anderszins atleet, maar als coach van de zwemmers. En dat was natuurlijk Jacco Verharen. Het is wel opmerkelijk natuurlijk dat die sporters dan toch enigszins onder de indruk zijn als ze dan na zo'n groot toneel in Londen en die huldiging in de bos, toch ook in de ridderzaal, toch worden overmant emoties. Ja, en later ook nog hoor. Als je ze na afloop dan sprak... Eh, ik sprak Maartje me eventjes eh, heel kort... en ik vroeg haar, wat, wat, wat is nou het verschil tussen die twee? Ze dus, zei, ja, de een heb ik voorgestreden... maar die andere, dat, die, het, dat lintje, dat is toch ook wel heel bijzonder. is toch ook wel een erkenning eh, voor wat je gedaan hebt. Dus da, daar zijn ze wel degelijk van onder de indruk. De nationale erkenning. En die gaan ja. natuurlijk die sporters allemaal naar hun Jong. dorpen, hun steden... en worden daar <laughs> in de bloe, uh, uh, feestelijk onthaald? Ik, ik, ik denk niet dat het vandaag de laatste is. Nee, de, dus ik weet, de zwemmers zitten iets verderop. In Den Haag hebben uh, daar nog iets van een huldiging van de zwembond. Uh, wat hebben ze dan nog meer? Oh ja, in Eindhoven hebben ze nog een huldiging, de zwemmers. Uh, de, de, de hockeysters hebben geloof ik nog... Nou ja, iedereen heeft gewoon nog huldigingen in zijn of haar woonplaats. Zo, zo, zo werkt dat gewoon. Dus die kunnen nog even niet aan sporten denken. Uh, Dorian van wel. Ik zeg, wat ga jij doen? Hij zegt, nou, ik hoop... Uh, ik weet niet of die Gerrit teamster had gehoord... maar hij hoopte toch wel weer op de plank te kunnen. Ik heb hem niet horen praten over wind, nee, uh, Gerrit. Het werd heel heet, hè? Ja. Okay. maar bij Texel waait het altijd. Dat is zo. In Den Haag niet. Ik ben Noreen dank voor je bijdrage. CBS kwam vanmorgen met een verrassende mededeling. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal niet gekrompen... maar een heel klein beetje gegroeid. Het is niet veel, maar toch, 0,2 procent. De meeste economen hadden gedacht dat het slechter zou gaan. maar Vooral de export hielp de economie aan dat beetje groeien. Zweden van Wijnbergen, goedemiddag. Goedemiddag. Economen aan de Universiteit van Amsterdam. Vond u het verrassend, die cijfers vanochtend? Nou, nee. Dat mensen toch een beetje te veel doodstaren op. Is het nou een beetje boven nul of een beetje onder nul? Kijk, min 1 tiende, waar mensen het over hadden. Of plus 1 tiende of plus 2 tiende, dat is eigenlijk allemaal niks. Nou ja, min of plus, dat is natuurlijk wel wat. Nou, dat vind ik eigenlijk niet. Kijk, psychologisch? Die... Ja, psychologisch wel, maar inhoudelijk verder niet zo. Kijk, in feite zitten we nu twee kwartalen al op de bodem. En er gebeurt niks. We zijn vorig jaar gekrompen. En ja, nu, nu is het vlak. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Er zijn... Heel licht herstel van, van exporten, maar vooral van spullen die door Rotterdam heen naar Duitsland gaan. Het wordt allemaal dus door Duitsland aangetrokken. Nog niet zo heel veel nee. van dingen die we echt maken. En binnen ons is het allemaal miseren. Ja. Als we even kijken naar de export, hè. die trok de kar, om zo maar even heel plat te zeggen. De impact ja, daarvan ja. hebben heel veel economen toch wat on onderschat, denk ik, met hun sombere prognoses. Misschien. Um, het is Duitsland. Kijk, Duitsland groeit wel, nog sneller dan wij, weliswaar langzamer dan ze zelf groeide vorig jaar. Dus Duitsland, Duitsland begint toch ook een beetje de kou in de wereld te voelen. Uh, maar het groeit nog wel. En je ziet dat het belangrijkste deel van die exportcijfers is spullen die vanuit Rotterdam doorgevoerd worden. Die dingen die wij hier gemaakt hebben. Dus het is echt Duitsland die dat aantrekt. En men heeft dus kennelijk de groei in Duitsland een beetje onderschat. Mogen we het dan zo samenvatten dat we eigenlijk maar wat met Duitsland meedijnen? Ja. En uh, binnenlands gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Je ziet dat consumptie en werkloosheid elkaar vasthouden, wel ze zinken. Uh, werkbanengroei is, is slechter. Daardoor zijn er minder banen dan vorig jaar. Dat is langzamerhand aan het afzakken. Dat is een groot verschil met de grote recessie van uh, 2009. Toen uh, was er eigenlijk verrassend weinig op de arbeidsfront. Maar nu gaat het slechter. En ja, dat, dat maakt mensen onzeker. Ja, dan ga je die auto aanschaffen, even uitstellen. Wat is onze zwakte nu? Waar schort het bij ons aan?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 Buitenlandse is IJsland. Als we dan kijken naar de cijfers die eigenlijk natuurlijk weer van een paar maanden geleden zijn, het tweede kwartaal, en intussen zijn de barometer's er niet op verbeterd. Nee, Duitsland heeft iets betere goede cijfers uh, ingeleverd dan we verwacht hadden, maar dat gaat om hele kleine verschillen, dan is het een half in plaats van punt drie of dat soort getallen. Uh, dus dat dat zal. Ook volgend kwartaal voor ons wat positieve effecten hebben, maar ik verwacht, eerlijk gezegd aan de binnenlandse kant, heel weinig goeds. Oké, okay, maar goed, maar als het, als het binnenlands niks gebeurt en Duitsland en de andere landen, daar gebeurt ook weinig. Hè? Een plusje van 0,3 zegt u over Duitsland, geen groei in Frankrijk, krimp in België en krimp in het Verenigd Koninkrijk. Wat gaat er nou gebeuren de komende maanden? Nou, niet veel. Ik denk dat we op, de, op het vlakke bodem zitten en dat is een hele brede vlakke bodem. Ik verwacht zelf dat er pas in Amerika wat gaat gebeuren na de verkiezingen. En dan heb je op het eind van dit jaar... Dat is november. Ja, nou voordat dat wij dat merken, ben je weer een half jaar verder. Ik verwacht eigenlijk dat er tot een half weer volgend jaar heel weinig nieuws is. Nou, volgens mij slaagt nu de verkiezingen in Nederland over, 12 september. Maakt het een beetje uit wat voor kabinet er straks zit en wat plannen uh, ja, er zullen Ja, gelukkig Als je SP-verhalen krijgt, dan krijg je één jaar alweer rampzalige dingen. En daarna ontdekken ze de reële wereld en worden ze normaal. Dus dan krijg je een slecht jaar. Um, PvdA, ja, die doet nou de SP na. Uh, en de rest is nogal verdeeld. We weten niet precies wat er uitkomt en als je ja, een typisch Nederlandse oplossing krijgt van een half jaar lang allerlei wisselende coalitie, onderhandelingen proberen en er gebeurt weer niks, dan, dan komt daar dus niet veel uit. Ik verwacht, maar dat is niet mijn vak, maar misschien meer uw vak, ik verwacht niet dat er een hele duidelijke uitkomst dat die verkiezingen komt. Ja, nou, uw vak is natuurlijk wel om te kijken naar die cijfers. De, dit groeicijfer, uh, ook al is het heel klein, 0,2 is een eerste raming. En kan de komende maanden natuurlijk nog verder worden ja. verfijnd en bijgesteld. Want het kan dus toch blijken dat er alsnog in die tweede kwartaal een krimp is geweest. Ja, dat verwacht ik niet. Want als je kijkt naar de belangrijkste factor die de, de zaak drijft, uh, Duitsland. Dat is onlangs net wat hoger uitgevallen dan we dachten. Ja. Dus ik En vorig kwartaal is ook al naar boven bijgesteld. Dus nee, ik verwacht niet dat uh, men het gaat herzien met een flinke correctie. Dat denk ik niet. Als er iets gebeurt, dan zal het waarschijnlijk omhoog bijgesteld worden. En ook al is het een heel klein beetje plus, uh, min. Uh, dat maakt dus niet uit. Twee keer plus, wat we nu nee, toch hebben gehad. Dat allemaal toch vlak. Gewoon, we, we hebben een flinke klap gehad vorig jaar en we blijven op de bodem van het dal zitten. Op de bodem en, van het dal. Zweden, Zweden van Wijnbergen. Dank u wel. Isal Je zal bommel maken ze jacht op een jeugdbende. We bellen zo met de politie. Wat was het de afgelopen half uur gebeurd op de Nederlandse wegen bij Nanschaan? Nou, er hangt een buis stil op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. En daardoor staat het ook stil tussen de Afrit Ermelo en de Afrit Elspeed. Maar liefst 10 kilometer file. De andere kant op staat ook bij Elspeed 4 kilometer. Ja, en de A76 van Geleen naar Heerlen, dat kon nog even niet goed. De weg is nog steeds dicht bij Heerlen na een ernstig ongeluk. En er staat 6 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. Me De base, De politie maakt jacht op leden van een jeugdbende die in en rond Zaltbommel actief is. Ben van ingers van de politie Gelderland Zuid. Goedemiddag. Goedemiddag. En de jacht is uh, afgelopen nacht neergezet, want er zijn verschillende plekken in Nederland invallen geweest. Wat is daarbij gevonden? Dat klopt. Uh, we hebben invallen gedaan in uh, panden in Zaltbommel. Arnhem, Breda en Rotterdam, dus er is een vrij grote landelijke spreiding. En daar uh, zijn onder andere vuurwapens, drugs en valsveld in beslag genomen. U hebt ook al mensen aangehouden, hè? We hebben één uh, man aangehouden, een 24-jarige man uit uh, Zandbommel. En uh, ja, hij is de eerste die in het kader van dit onderzoek uh, is aangehouden. Maar niet tijdens die invallen, geloof ik, hè? Nee, hij is uh, onderschept uh, op de A12 tussen Arnhem en Utrecht door het uh, arrestatieteam. Daar is hij klem gereden en uh, ja, aangehaald. En waar wordt hij van verdacht? Hij wordt verdacht van een groot aantal misdrijven, waaronder woninginbraken, uh, overvallen, uh, diefstal met geweld, uh, overtreding van de opiumwet en het uitgeven van vals geld, vals geld en uh, uiteraard ook vuurwapenbezit. Is hij de centrale persoon wat u betreft in die jeugdbende? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Wij beschouwen hem wel als een belangrijke speler uh, in die groep. Maar of hij de centrale speel is, dat, uh, dat zou ik op dit moment uh, niet kunnen zeggen. Nou, er spreekt de politie over een jeugdbende, maar deze man is 24 en hij wordt nogal van wat dingen verwacht. Is, is de, wat voor jeugdbende is dit dan? Uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat je zegt, met 24 jaar je niet, hoor je niet meer bij de jeugd. Uh, het is een vrij grote groep en daar zitten ook uh, vrij veel uh, jongeren verdachten onder. Uh, ja, deze, deze man is inderdaad uh, een beetje ontgroeid. Maar we hebben ook te maken met een groep die al jarenlang actief is uh, in uh, zo'n bommel en omgeving. Uh, ja, hij is, uh, hij is wat uh, ouder geworden, laat ik het zo maar zeggen. En die andere bendeleden, vermeende Bendeleden? Ja, die uh, zitten uh, allemaal ja, in die leeftijdscategorie vanaf, uh, uh, zeg maar vanaf 16 jaar en ouder. En die is al de jaren bezig, zegt u. En Ach, nu dan de invallen? Uh, dat klopt. Natuurlijk hebben we in het verleden ook uh, regelmatig uh, uh, acties gehouden om uh, verdachten aan te pakken. Maar uh, in overleg met, uh, met het Openbaar Ministerie en ook de gemeente Zalbommel hebben we besloten om uh, de zaak nu een keer goed en integraal aan te pakken. Dat betekent dat we met dit onderzoek een aantal maanden geleden zijn begonnen. En uh, ja, om daarmee voldoende uh, materiaal te verzamelen zodat het... Uh, het Openbaar Ministerie met succes tot vervolging van de hele groep kan overgaan. En dan gaat zoals u beschrijft, om overvallen, diefstal met geweld... het uitgeven van vals geld, drugs, vuurwapenbezit... en dat heeft allemaal jaren uh, zijn gang kunnen gaan? Uh, nou, uh, uh, die zijn gang kunnen gaan zou ik niet, uh, niet uh, willen zeggen. Natuurlijk zijn er in die tijd ook wel verdachten opgepakt. Maar is het dan uh, zo alleen... geweest dat het, het, het, het tot zover heeft kunnen uitgroeien? Uh, ja, uh, kijk... Uh, het, het, we hebben het in het verleden gehad over incidenten en uh, uiteindelijk is de conclusie uh, uh, ontstaan dat, uh, toch wel, uh, dat het meer dan incidenten zijn. Dat, dat er duidelijk een, een groep bezig is structureel met het uh, plegen van uh, criminaliteit bezighoudt. Dat is ook de reden geweest dat wij uh, in samenwerking met het OM en, uh, en de gemeente Zalbom hebben besloten tot een integrale aanpak om nu eigenlijk om eens een uh, compleet einde te maken aan deze criminele bende. Maar wat ik nog niet begrijp, meneer van Ingerscheen, van de politie... is dat dan niet meer mensen zijn aangehouden. Uh, maar met de aanhouding van vandaag is het uh, onderzoek zeker nog niet afgerond. Ik zou bijna zeggen, het, uh, dit is pas het begin. En uh, er zullen in de toekomst uh, nog uh, meerdere aanhoudingen volgen. Namens de politie Gelderland-Zuid, meneer van Ingerscheen, dank u wel. Tot uw dienst. Ophef in Zutphen. Een twitteraar is door de gemeente op het matje geroepen. Een aantal verstuurde tweets schoten bij de gemeente in het verkeerde keelgat... en dus volgde een uh, brief. En de twitteraar is Marcel van der Bremen. Goedemiddag. Goedemiddag. Een brief die in één keer op de deurmat belandde. Wat stond ja. erin? Ja, die belandt in één keer op de deurmat als je net terug bent van je vakantie. Ja, wat moet je ermee, hè? Nou, u maakte de envelop over. U zag het uh, gemeentestempel van uh, Zutphen met een verzoek van de gemeente. Ja, ja het verzoek dat uh, met respectvol uh, te twitteren... Uh, over uh, onze wijk, uh, de Teugen, en over duurzaamheid in uh, Zutphen. Precies, want het is een conflict met de doen. gemeente. Ja, we hebben een uh, al langdurig conflict met de gemeente. De gemeente heeft uh, een project bedacht, uh, de Teugen... En de gemeente heeft dit als mislukt erkend. De energierekeningen lopen volledig uit de hand. En de broneigenaar Vitens in dit geval... die heeft de stekker eruit getrokken samen met de gemeente. En nu hadden we al nou, een jaar aan het lijntje gehouden... en er ligt nog geen goede oplossing voor de bewoners. Dat was voor u de aanleiding om wat kritische tweets te versturen... die in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Wat hebt u dan zo al getwitterd? Nou, de, de wethouder heeft boten op zijn hoofd. Uh, uh, uh, een andere wethouder ging uh, verkeersbotjes plaatsen. En daar heb ik op gereageerd. Zo van, uh, plaats, voor, uh, plaats ook even botjes richting de teugen. Zodat de andere wethouder ook weet waar we wonen. Want uh, meneer de wethouder heeft nog nooit voor de bewoners gestaan. Uh, en u noemde, de wethouder uit... ook... Dat... u, noemde... u noemde de wethouder ook bij naam, geloof ik, hè? Ja, meneer de Lange, Rick de Lange. En daarvan zegt de gemeente, ik citeer even uit de brief, het uitgangspunt van de gemeente is dat wij iedereen die contact met ons zoekt met respect behandelen. Datzelfde respect mogen mijn medewerkers ook van u verwachten, meneer ja. van der Bremen. Ik verwacht, zo schrijft de gemeente, dat u zich bij toekomstige berichtgeving zult beperken tot de inhoudelijke aspecten. Ik denk dat ze de gemeente Zutvis even goed moet kijken. Die heeft in 2010 dit project als mislukt geroepen. En we zitten nu in 2012. Ja, het gaat niet zozeer om het uh, project, uh, meneer Van der Bremen... maar om de manier waarop u daar over twittert. Hè. Dat is heel duidelijk in het verkeerde keelgat. Ja, gaat u dat? Ja. ja, dat begrijp ik. Maar uh, het levert wel uh, media-aandacht op, uh, zou ik zeggen. Ik kan er niks aan doen. En er zijn meerdere bewoners die uh, negatief twitteren over de teugen. Zie, ziet u het als een beledigende uh, twitter? die tweets die je zelf hebt verzonden? Nee. Nee, en ik heb hem niet verzonnen. Er is een andere bewoner geweest, die is ermee begonnen. En een uh, groep bewoners heeft die uh, hashtag uh, overgenomen. En de gemeente vindt nu dat u de privacy van ambtenaren heeft geschonden? Ja, het is ook heel erg jammer dat, uh, dat de gemeente alleen mij uitnodigen... en niet die andere kritische twitteraars uh, over de teugen en over de wethouder. Ja, want u bent uitgenodigd voor gesprek he? om te komen praten over uh, de ja. teneur... over deze twitterberichten. Gaat u? Ja, ik ga. Ik uh, ga. Alleen niet, uh, de, de, uh, hun willen graag dat ik smiddags kom. Ja, ik moet ook werken. Ja, om half dus ik half heb voorstel hoor, ik. gedaan om 8 uur s avonds. Ja, dat u nog niet hun op gehoord. Hun graag het gesprek. Ja. Ziet u dit als een, een, een kwestie uh, vrijheid van meningsuiting? Ja. Ja. De gemeente Zutphen probeert de bewoners stil te krijgen. Omdat ze zien uh, dat ze waarschijnlijk uh, aan het verliezen zijn tegen de bewoners. En uh, de, de, de, de, de gemeenteraad heeft er ook op gereageerd. Dus hij, ik geloof dat de VVD al heeft gezegd van de gemeente moet die me ophouden met dit soort brieven. Ja, de, uh, dat uh, heeft mij ook iemand verteld. Ik heb het nog niet gelezen. Krijgt u veel steun? Ja. ja. Ja. Want uh, we ja. hebben natuurlijk gebeld natuurlijk, met de gemeente, maar die wil niet op de radio reageren. Zij zien het als een kwestie tussen de gemeente en tussen Marcel van Bremen. Tussen u. Ja. Ja. ja. Nou, de gemeente uh, durft nooit uh, op de, de problematiek in de teugen uh, verzoenlijk te reageren. Er wordt een vrolijk gesprek volgens mij, als het gaat plaatsvinden. Ja, oh, dat, uh, ja dat gaat zeker een vrolijk gesprek worden. Ik uh, wil wel weten wat uh, de misselijke, makelijke tweets uh, zijn. Uh, en u ja. twittert gewoon door? En wij gaan gewoon door met twitteren. Marcel van Bremen vanuit Zutphen. Dank u wel. Dank je wel.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 De politie neemt opgevoerde brommers niet meer in beslag. Wie wordt betrapt met zijn brommer? Die moet zijn brommer in de originele staat terugbrengen... en laten zien op het politiebureau. En dan geeft de politie het kentekenbewijs terug. In die manier van werken de politie handenvol werk. De gouden medaillewinnaars uit Londen zijn geridderd in de Ridderzaal. Ook de betrokken coaches kregen een ridderorde. En buiten de Ridderzaal werden de Olympiërs door honderden mensen toegejuicht. In Overijssel is een ongeluk gebeurd met een geldwagen. Die kwam op de N36 bij Beerserveld in botsing met een personenauto. De bestuurder van die auto heeft het niet overleefd. Volgens de politie was het geen overval. En Omroep Max wil een eigen omroepgids uitbrengen. Max heeft het commissariaat voor de media om toestemming gevraagd. Want dat moet. Volgens de Omroep is er een grote behoefte aan een omroepblad voor 50-plussers. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Er trekken op dit moment een paar stevige buien over het land. Die zitten nu vooral in het midden van het land. Uh, en vanavond en vannacht dan uh, zullen die buien nog eventjes kunnen doorgaan. Maar later in de nacht dan verdwijnen de meeste buien. We krijgen dan een paar wolkenvelden en in de zuidelijke helft van het land een paar mistbanken. Het blijft uh, zacht vannacht met minimumtemperaturen van 14 tot 18 graden. Morgen is er veel zon, maar wel begint de lucht vanuit het zuidwesten wat te betrekken in de loop van de dag. In vrijwel het hele land blijft het de hele dag droog. Maar vanaf 5 uur s middags moet u in het zuidwesten rekening houden met stevige regen en onwisbuien. En in het loop van morgenavond en nacht trekken die van zuidwest naar noordoost over het land. En daar kan lokaal behoorlijk veel regen bij vallen. Wat temperatuur betreft wordt het morgen een broeierige dag. Het wordt 26 graden in Groningen tot plaatselijk 30 of zelfs 31 graden in het zuidoosten. De wind waait morgen uit het oosten, is matig en op de wadden vrij krachtig. Tegen de avond wat minder wind en dan wordt die ook veranderlijk van richting. Namorgen wordt het tijdelijk wat koeler, zo'n 23 graden, maar vanaf donderdag weer zomers warm. In het weekend op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen rond 30 graden. ANUB, verkeersinformatie. Ondanks de vakantie staan er een flink aantal dagelijkse files in de Randstad. En vooral ook in het midden van het land. Daar is het vooral druk rond Arnhem door een paar flinke regen- en onweersbuien. In Limburg zijn er toch nog de meeste problemen. Op de A76 geleend richting Heerlen. Er staat tussen Spouwbeek en Knopen ten Essen vijf kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen. Er is inmiddels wel weer een rijstrook vrij. De rechterrijstrook is alleen nog dicht. Verder, ja, u hoort het al in het nieuws, de N36. Almelo Dedemsvaart is in beide richtingen dicht. Tussen Westerhaar en Marienberg. En dat komt door een ongeluk.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 Vanavond op Nederland 2 in Avro Close-Up. Rock Hudson. Het schaduwleven van een ster. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Goedemiddag. Het is twee over half zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hans Wiegel stopt dit najaar als voorzitter van de Nederlandse Brouwers. Sinds 1984 is hij bij de Brouwers betrokken. Meneer Wiegel, goedemiddag. Goedemiddag. 28 jaar. Ja. Was het zo'n gezellige baan? Het was uh, zeg maar de leukste bijbaan die ik uh, ooit gehad heb. Hoezo, hoezo? Nou, bierbrouwers, dat zijn uh, gewoon gezellige, opgewekte en optimistische mensen. Hè? Dus het is elke uh, maand of zo kwamen we zeker in het begin bij elkaar uh, op een vrijdag in Hotel Europa in Amsterdam. Dat was ook eigendom van de heer Heineken. En dan werd er uh, vergaderd en dan werd er daarna geluncht. En dat was geen broodje kaas. <lacht> En zijn Brouwers in meerderheid liberaal of hebben ze na een paar een glazen bier ook socialistische ideeën? Nou, nee, ik geloof niet dat er socialisten bij waren. Er kreeg, ook heel veel katholieken, natuurlijk. Hè? Ja. Vooral in het zuiden van het land en ook in het oosten van het land. Ja, maar eh, na een paar een glazen bier? Nou, iedereen eh, kon er heel goed tegen. Dus eh, daar bleef iedereen hetzelfde van. Volgens werd het nog gezelliger. Wat is er veranderd, meneer Wichel, in die 28 jaar in de brouwerijwereld? Nou, er zijn natuurlijk in die loop van de tijd heel wat familiebrouwerijen overgenomen. Of verkocht. Denkt u aan de Grolse, dat is dat vroeger de familie De Groen. Dat waren markante figuren. Eh, dat is de brouwerij van vroeger de familie Brandt, nu eigendom van Heineken. Dat zijn andere, allerlei andere kleinere brouwerijen. Dus de brouwerij bij Valkenburg en de brouwerij... Eh, in oorschot van de paters. Er zat ook een pater bij ons aan tafel, pater Godfried. En die zat daar voor de trappisten. Ja, maar al die kleine fusies die hebben geleid tot minder brouwerijen. maakte dat ook minder gezellig in de afgelopen dertig jaar. in dat opzicht ook. Het is meer zakelijk geworden. Kijk, de tijden zijn natuurlijk ook veranderd. Dus het is zeker zakelijker geworden. De kring is ook kleiner geworden, uh, internationale brouwerijen aan tafel. Denkt u aan de Belgen, uh, denkt u aan Stad Miller, uh, in die tijd uh, uh, de Gronse overgenomen. Ja, en dat, dat betekent dus dat de sfeer veranderd, dat is absoluut waar. En hoe kon u in die tijd dan opkomen voor de belangen van die kleine brouwerijen? Nou, uh, daar besteed ik altijd een hele bijzondere aandacht aan. Dat zijn allemaal familiebrouwerijen, die zitten nog steeds aan tafel. En ik vond ook dat het mijn taak was om speciaal op hen te letten. En mijn geachte voorganger die heeft een keer gezegd het verstand komt met de hectoliters. Nou, dat uh, was voor die kleinere bouwerijen natuurlijk niet zo aardig. Maar ik heb er altijd heel goed op gelet. En dat was ook in de geest van de heer Heineken, met wie ik heel veel jaren zeer bevriend ben geweest die ook vond dat het heel belangrijk was dat er zo'n instituut als het vroeger CBK, Centraal Bouwerijkantoor, was. En dat het ook heel verstandig was en ook goed voor de sfeer dat er speciaal gepast werd op uh, die kleinere bouwerijen. Ja, en wat ook belangrijk was in die jaren, was op een gegeven moment de kwesties over prijsafspraken. Want ik begrijp dat u met name in die beginperiode gewoon eigenlijk van het ministerie van Economische Zaken te horen kreeg hoe hoog het bier mocht zijn. Ja, ja, dat ja. Dan zie je dus die enorme, enorme veranderingen hè, die die hele sector heeft meegemaakt. En ik heb dat dus inderdaad bijna 30 jaar van zeer nabij gezien. Uh, prijsafspraken mogen niet, uh, gebeuren dus ook niet. Maar vroeger was het zo dat twee keer per jaar een van mijn directeuren naar het ministerie van Economische Zaken ging. En dan hoorde hij daar uh, hoeveel de bierprijs omhoog moog, mocht. En dan kwam hij terug. En dan vertelde hij dat in de vergadering en dan schreef iedereen dat netjes op. Mooi meneer Wigel, u begint zelf over Den Haag. Want meer fusies, minder kleine brouwerijen. Bij de verkiezingen straks in september zien we juist meer partijen opduiken dan ooit. Meer dan twintig straks op het kiesbiljet. Goed zaak? Ja. Nou dat is een andere ontwikkeling dan in onze sector. Hè? Uh, de vraag is ook of het er dan gezelliger op wordt. Dat weet ik niet. In ieder geval is het zo. Maar dat was bij de brouwerijen heel anders. Uh, dus zegt de het paar... iets over. Zegt hij meer partijen op dit ja. moment? Zegt hij iets over het ongenoegen van de grote partijen? Waaronder bijvoorbeeld de VVD? Heeft dat nog met mijn voorzitterschap van de bierbrouwers te maken, deze interessante vraag. Nou, helemaal niets, maar ik wil helemaal wel nee, Dat dacht ik eigenlijk ook. Ik zit hier wel een biertje te drinken op mijn terras, maar zo helder ben ik nog wel. Ja, maar ik ben aan het werk, dus ik wil graag ook weten ja, over uw betrokkenheid in, in het werk. En ik drink geen bier tijdens dit gesprek, want u bent nogal veel in Den Haag, hè? Ja, dat klopt. Daar ga ik het eh, eind van de week weer naartoe. Ja, dan spreekt u met de premier. Uh, ja, zie je binnenkort. Ja, en waar gaat het dan over? Over de campagne, de strategie? Niet over het bier. Niet over het bier, uh, maar wel over de campagne. Ja, over de campagne en de strategie en hoe de kansen zullen liggen. En hoe er wordt ingetaxeerd wat voor kabinet er uh, uh, straks gaat komen, ergens in het najaar. Dus dat is, uh, dat is weer eens wat anders. Wat is uw voornaamste advies op dit moment? Nou kijk, adviezen moet je natuurlijk, zeker als je ze aan de minister-president geeft, natuurlijk nooit via de radio van tevoren roepen, dan zijn het geen adviezen meer. Nee, maar u geeft af en toe wel wat te kennen wat u vindt van bijvoorbeeld het vijfpartijenakkoord, eind mei in het AD, was er, noemde u het dat strategische belunder wat, uh, wat er gebeurd was. Nou, en zo vond ik, snel ik vond het toen heel onverstandig dat het kabinet zichzelf dimissionair verklaarde en gewoon niet zelf de begroting heeft gemaakt. Dat klopt, ja. En dat vindt u nog steeds? Jazeker, jazeker. Ja. En uh, je ziet nu ook nu dat... Uh, die uh, vijf partijen die dat zogenaamde Koenhoes-akkoord gesloten hebben... nu allemaal weer de een op het ene punt, de ander op het andere punt... Uh, dat akkoord aan het verlaten zijn. Dus het was maar een, uh, ja, zeg maar, de waan van de dag. Ja, dat doet de VVD ook, hè? bijvoorbeeld over de forensentaks... de hypotheekrenteaftrekkers voor een volgend kabinet. Zet de VVD daar de uh, geloofwaardigheid mee op het spel? Nee, ik zou niet weten waarom. Elke partij uh, die aan dat Koenhoes-akkoord heeft meegewerkt... maakt zich er los van... Iedere partij gaat onafhankelijk de verkiezingen in. En eh, na de verkiezingen, ja, dan komt er of een kabinet met een heleboel partijen erin. Nou, om zo'n kaart met kikkers bij elkaar te houden is op zichzelf al een kunst. Maar meneer Wiggel, de, de, de VVD heeft geregeerd en verslaat vervolgens een akkoord en neemt dan afstand van de akkoorden. Ja, maar dat doet het CDA ook? Vandaag nog, hè uh -huh. over de kinderopvang en zo, Dat mag niet opgekort worden. Vind ik trouwens een heel verstandige uitspraak van uh, de heer Van Haas en Biem. Dus iedereen neemt zijn eigen posities in. En de campagne begint straks, uh, nou ja, wat zal het zijn, eind augustus. Nou, hij is eigenlijk al begonnen, hè, zo'n debat in Utrecht maar premier Rutte niet bij is. Hoe verstandig? Nee, dat is heel verstandig. Waarom? Heb ik hem ook geadviseerd. Oh. Uh, zeker nu dit advies is opgevolgd, kan ik het ook wel zeggen... <laughs> Kijk, Echt waar? Die, dat er uh, zit, mijn uh, ervaring is dat uh, campagnes die worden in 2,5, en drie weken beslist. Nou, dus, uh, en mijn gevoel heeft mij ook altijd geleerd dat als je helemaal niks zegt, dan stijg je vaak in de peilingen. Denkt u aan de SP, die heeft hetzelfde gedaan. Hm. Dus uh, je moet pas op het juiste moment moet je beginnen. Wat zegt uw gevoel over de SP en de VVD? Samen? Nou, dat zijn alle twee samen. Nou, de kans dat dat gebeurt is niet groot, maar is natuurlijk niet uitgesloten. U acht dat mogelijk? Wenselijk? Ja, nou, ik acht het zeker mogelijk. Kijk, het heeft dit grote voordeel, dat je dan misschien nog met een derde partij erbij, noem maar het CDA, dan krijgt men met z'n drieën zo'n 80 zetels, en dat is voldoende om uh, te gaan regeren. SP, CDA, VVD, acht u uh, mogelijk? Ja, eigenlijk zeker niet uitgesloten. Het is programmatisch natuurlijk heel uh, lastig, want de SP heeft natuurlijk een totaal andere kijk op de samenleving dan de VVD. Ik heb dat op de kleinere schaal heb ik dat in Brabant uh, meegemaakt. Ja, dat is en... waar, daar was in formatuur, Maar in hoeverre geldt een samenwerking tussen SP en VVD... daar dan voor het nationale toernooi, uh, het, het toneel? Het, het feit is natuurlijk dat daar heel concrete afspraken gemaakt zijn in Brabant... over bijvoorbeeld het openbaar vervoer, een snelweg in Eindhoven... steun voor een plan van Brabant, culturele hoofdstad in 2018. Dat ja. is denk ik Den Haag en de landelijke politiek toch een heel ander verhaal. Nou, natuurlijk is dat zo. Dus... Uh, als zo'n kabinet er zou komen, die kans is heel erg klein, dat uh, snap ik ook wel. Maar ik heb in ieder geval, ik wil nog graag een aardige opmerking over de SP maken. Mijn ervaring uh, met de SP is geweest, en dat had je vroeger met de communisten ook, als je eenmaal een, uh, een afspraak had gemaakt, dan hield men zich eraan. Rutte en Roemer, ziet er in dat opzicht wel lukken? Nou, uh, Rutte zelf, die, moet er niet van, die, die, die slaat er niet van. Is het zo? Dat heeft hij gezegd. Uh, uh, dat heeft hij gezegd. Dat kan me niks voorstellen, de heer Rutte. Dat is altijd plezierig. Maar uh, ik denk dat uh, het zo is. Hij heeft, ook de heer Rutte heeft, uh, niet uitgesloten uh, een kabinet met de SP. Nou, dat zijn de enige belangrijke constateringen die je kunt maken. Hans Wiegel, we spraken u als scheidend voorzitter van de Brouwers. Dat heb ik vooral voor het laatste van het gesprek nauwelijks begrepen. Maar het is toch een goed plan dat u me hebt opgebeld. Ga van een biertje op het terras, dank ja, u wel. U ook straks, hè. Ja. Naar uw werk. Dag. <laughs> I should have known there was someone else. Down below I always kept it to myself. And I believe in nothing. Not today as I move myself out of your sight. I'll be sleeping by myself tonight Met de ukulele-songs Eddie Vedder. Sleeping by myself. We zouden zoeken naar een walvisdeskundige vanwege die walvis in de Rotterdamse haven. Nou, we hebben hem gevonden. Die hoort u straks. Eerst kwart voor zes. De stand op de Nederlandse wegen Wijnspaan van AWB. Ja, het lijkt wel of er geen uh, zomervakantie is. En dat, uh, ja, het komt door het flinke aantal regenbuien in het uh, midden van het land. Rond Arnhem staan behoorlijk wat files, ook op de Veluwe. Verder valt nog op een aanrijding op de A10 West naar Zaanstad in de Koentunnel. Er is daar maar één rijstrook open. En de A76 Geleen Heerle bij Nut, 5 kilometer. Voor onderzoek is daar de rechte rijstrook nog dicht. Dit is het nos Radio u journaal met Tim Overdijk. Er wordt weer gevoetbald na de Olympische Spelen. Er wordt ook weer weer gefietst na de Olympische Spelen. Wielrenner Louis Leon Sanchez. Heeft de Classica San Sebastian op zijn naam geschreven? Een heuse klassieker. 234 kilometer door het Baskenland. En het levert dus een overwinning op voor de ploeg. En Gio Lippens, je hebt de koers gevolgd. Ja, het was, een, het was een mooie koers. Mooi afgemaakt door Luis Leon Sanchez. in de laatste vijf kilometer zo'n beetje weg. Bij een hele sterke kopgroep. Bijna een pelotonnetje met alle grote namen erin. Met ook nog twee ploegenoten erbij: Bauke Mollema en Robert Geesink. En die hebben keurig afstopwerk verricht voor Luis Leon Sanchez. We weten dat hij het kan, kan hè? want uh, we hebben het gezien in de Tour, etappe naar Foy. Je denkt daar hij blijft op dezelfde manier weg weg? maar hij gaat gewoon door dit seizoen. Hij, ja, maar het hele seizoen is hij al goed. Ik heb het dus even weer uh, opgeschreven. Parijs-Nice won die in etappe, helemaal in het begin van het seizoen. Daarna de ronde van Castilla y Leon, ook een etappe. Ronde van Romandie, twee etappes, werd nationaal kampioen tijdrijden. En toen die etappe in uh, Foy, waarmee hij die eigenlijk die, tour, die slechte Tour voor Rabobank in één klap... in ieder geval een beetje goed maakte... En is hij daarmee dan nu ook gewoon de, de, de kopman van deze ploeg? Hij uh, echt uitgespeeld, als de man die moet gaan maken. Ja, en deze wedstrijd is hij wel uitgespeeld als kopman. Want uh, twee jaar geleden won hij uh, ook de Klassica, won die al een keer. Uh, hij kan dit heel goed. We weten allemaal dat als je eenmaal over die Joyce Kibel... dat is die, die, die grote klim in de Klassica komt... dan heb je daarna nog wel de, Ar de Alto de Calais. Maar ach, weet je, het zijn allemaal klimmetjes waar dit soort renners ook goed overheen komen. Het is niet te vergelijken met het hooggebergte in de Tour. En uh, vandaar ook dat ze bij Rabobank... heel duidelijk op Luis Leon Sanchez hebben gespeeld. Omdat ze weten dat het laatste stuk vlak is na die afdaling. En dan, dan moet er echt vol doorgereden worden. En dat kan niet in de voorbereiding op de Ronde van Spanje, die zaterdag begint. Zeker, want alles staat in de voorbereiding van, van de Vuelta. En uh, Rabo ja, gaat daar toch een beetje op zoek naar eerherstel... voor die uh, verloren Tour de France. Robert Geesing gaat er uh, rijden, Bauke Molleman gaat er uh, rijden. En uh, ja, daar willen ze toch echt wel uh, gaan huishouden in die koers. En dat merk je toch ook wel een beetje aan het uh, peloton, hoor. Dat zich dat toch langzaam al aan, al aan het uh, voorbereiden is op die Vuelta. En dat ze, ja, deze uh, klassica San Sebastian ook nog eens een keer een midweekse wedstrijd ja. in één keer... heeft de Olympische Spelen te maken. Het programma zit gewoon nu te dicht op elkaar. Het moest op dinsdag verreden worden. En daardoor ontbraken nogal wat grote namen. De winnaar van vorig jaar, Philippe Gilbert, was er niet bij. Maar Alexander Vinokourov, de Olympisch kampioen... die was er wel bij. Die had nog een akkefietje vanmorgen... want die wilde in een speciaal truitje gaan rijden... met de Olympische ringen erop. Dat mocht niet. Nee, hey. maar het zal wel beschermd worden door, door de advocaten zeker. natuurlijk. Ja. Zet jij geld op Sanchez voor de Vuelta en de Ronde van Spanje? Nee, wel misschien. Nee, nee, nee, zeker niet. De eh, Ronde van Spanje ga je hele andere renners te zien krijgen. En dan gaan we toch met name, wat die Rabobankploeg betreft... gaan we toch letten op Robert Geesink en Bauke Mollema... want die moeten dat dan daar maar gaan goedmaken. Want in de Vuelta dan zijn het echt heel veel aankomsten bergop En dan moeten dit soort renners moeten daar gewoon waarmaken eh, dat ze goed zijn. En vanaf komende zaterdag ook de pluisteren natuurlijk hier op Radio 1. Gio Lippens, dankjewel. Kun je met de productie van lollies je brood verdienen? Lollies, inderdaad. Jazeker wel, vragen maar een ondernemer, Jan Harm Spijkervet. Hij nam onlangs een aantal snoepfabrieken over... en heeft nu onder meer de grootste lolliefabriek van de Benelux in handen. Die staat in Oosterhout. Behalve lollies worden er ook oud-Hollandse producten gemaakt. Onze eigen zoete kaal, verslaggever Jeroen Schutheiser... keek in ieder geval zijn ogen uit. De lolliefabriek. Dus dit zijn de hoge drukketels en daar wordt 60 kilo suiker, glucose en smaakstoffen ingedaan, onder hoge druk gekookt. En als de verwerkbare temperaturen zijn, dan worden daar allemaal lollies van gemaakt. En dat doen we op deze machines. En hoeveel lollies worden hier ook alweer gemaakt per jaar? Ja, we maken in deze fabriek 80 miljoen lollies. We gaan even uit de fabriekshal. We gaan even naar de show Want Daar ligt toch wat? Zoet van toen, zie ik op een groot bord. De Oosterhoutse kaneelstok. Meneer Spijkervet, want het gaat niet alleen om uh, lollies. Nee, wij maken hier uh, Oud-Holland snoep. En dat betekent dat wij hier noga maken. Kaneelstokken, kersenstokken en andere uh, producten voor de Nederlandse kermis en de pretparken. En dan nu ook alle lollies. 80 miljoen lollies, hè? Ja, dat is een hele grote berg. In 145 soorten en maten. En u heeft me net al een hele grote laten zien. De kleinste die we hier maken zijn 5 gram. En de grootste zijn 1 kilo. Een lolly van een kilo. Hoe moet je die nuttigen? Ja, als je dan op de kermis loopt of in een pretpark. en je bent er met je vriend of je vriendin. en je zegt, nou, ik, ik wil je daar graag mee verrassen en mee verwennen. Donkerrood in hartvorm. Ja, de kleur van de liefde, hè? Nou, dit is zo'n kaneelstok. Nou, deze is een halve meter, denk ik, hè? Is daar nou nog een markt voor? Ja, dat is een hele grote markt. En, en die markt die blijft ook... Natuurlijk kent iedereen wel de, de, de Hollandse snoepwinkels. Maar ook Jamin is natuurlijk een hele belangrijke afnemer van ons. De kermissen en de pretparken. Knellstok is het best verkopende snoepartikel in de Efteling bijvoorbeeld. Uh, maar wij verkopen ook aan, aan Duinrel of aan Walibi. En, uh, en Walibi België. En vanuit België doen wij ook uh, Duitsland, Fantasia Land, Movie Park, Europa Park. En dan gaat ze door naar Barcelona en, uh, en Griekenland. U bedoelt eigenlijk, de markt is al heel klein. Maar ja, ik ben bijna nog de enige die maakt. Dus de wereld is voor mij. Nou, die markt is wel heel groot. Want als je toch weet dat er tussen de 40.000 en 50.000 bezoekers in een uh, ja, groot pretpark komen. Ja, nou heeft u de afgelopen tijd een paar fabrikanten overgenomen die, die het moeilijk hebben in deze crisistijd. U wilt er nog meer overnemen. Ja, ik heb een, een lijstje van 5 à 6 bedrijven die erop staan. Maar het zijn ook bedrijven die, die een opvolgingsprobleem hebben... waarvan de kinderen zeggen, ja, ik zie dat niet zo zitten... om het bedrijf van mijn ouders voor te zetten. Dus er is nog wel toekomst voor de kaneelstok en het Noga-blok. Ja, daar zie ik een hele mooie toekomst. Want ja, de kinderen van nu, ik zie ze er niet mee. Ja, wij zien ze wel. En juist uh, op kermissen, daar, uh, daar zie je toch uh, dat mensen uh, nieuwe dingen willen proberen. Daar is waar wij de jeugd voor het eerst ontmoeten. Wat zijn dit voor kussentjes? Ja, dit zijn de originele oost kneelkussentjes. Het ziet het er allemaal kleurig uit, hè? Dit zijn overigens de, de, de averstroobitten. Nog nooit van gehoord? Ze zijn niet vies, laat ik het zo zeggen. Gelukkig, gelukkig. Bent u zo'n snoepkees of uh, heeft het daar niks mee te maken dat u deze fabriek runt? Nou, het is wel heel leuk om je eigen snoepfabriek te hebben, dat is heel zeker. Waar zou je nou een doos van op kunnen? Ik zou wel een doos Noga kunnen opeten, dat klopt. Achter elkaar. Achter elkaar. ja. Ik las een krantenverhaal en daarin stond... ik wil de Europese markt veroveren. Nou, hoe gaat u dat doen? Ja, dat doen wij via de Europese pretparken. Dus u wilt de snoepkoning van Europa worden? Nou, ik vind het leuk om uh, al de grootste in lollies en uh, kaneelstokken, zuurstokken in Nederland te zijn. En in de Benelux nu. En Europa is heel groot. Dus wij gaan eerst eens op, onze, op de Benelux uh, focussen. En met al die overnames wil directeur Spijker vet de ambachtelijke productie van oud-Hollands snoepgoed behouden voor Nederland. Een verslag was dat van Jeroen Schutijzer. En foto's van de fabriek zijn te zien op nws.nl. er zijn ook foto's van die levende walvis... die we hebben gespot bij de haven van Rotterdam. Een goed uur geleden vertelde Pieter Robol van het havenbedrijf... eerder over deze walvis.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 Een vrolijke bult terug, dus bij de Rotterdamse haven. Bioloog Kees Kamphuizen van het Koninklijk Nederland Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat zo vrolijk? Want we denken natuurlijk dat hij vrolijk is. Maar als hij aan het is, aan het springen is, is dat een vrolijke walvis? Ja, dat heeft weinig met vrolijkheid te maken. Meestal proberen ze parasieten kwijt te raken. Maar dat klinkt natuurlijk wat minder leuk. Wat, wat doet een walvis? Nou, ze zitten onder de huidparasieten. En een van, een van de manieren om af te komen is dan flink uit het water te springen. En dan hard op het water terug te kletsen. En dan raak je die wel eens kwijt. Oh, dus misschien is hij heel chagrijnig. Misschien is hij wel een pest in me, ja. <laughs> nou, ze worden in ieder geval niet vaak gezien hè, in Nederland. Sinds 2003 zijn er iets meer dan tien gespot, heb ik wel laten vertellen. Waar komen ze vandaan, deze buldruggen? Ja, Tot aan 2003 hebben we honderden jaren taal nog teken van deze beesten gezien in Nederland. En daarna hebben we eigenlijk ieder jaar zo'n uh, één of twee dieren bij ons in de buurt. En dat zijn altijd jonge beesten, vaak zijn het mannetjes, denken we. En die komen, ja, die komen eigenlijk uit het gebied waar ze thuis horen. Het is helemaal niet zo wezen, wezenloos ver weg. Want het is namelijk in de Ierse Zee en de Oost-Atlantische kust. Vrij dichtbij eigenlijk. Maar dan moeten we toch even uh, rond het Verenigd Koninkrijk richting Nederland zwemmen. Ja, het kanaal is niet zo vreselijk lang. Maar dat ze het uh, honderden jaren niet gedaan hebben, is wel opmerkelijk eigenlijk. En wat, wat zegt dat? Nou, het, ik hoop eigenlijk dat het zegt dat de populatie langzamerhand altijd opkrambel is. Want we hebben een pul terug eigenlijk collectief van de wereld geschoten een paar honderd jaar geleden. die populatie is jarenlang heel erg laag geweest. Maar nu geleidelijk aan neemt hij weer ietsje toe. Of dat is ook vreselijk goed nieuws. Dat ze hier steeds komen, zijn dus we werkt niet zeker. Maar de meeste beesten overleven het wel. En die komen weer en die, en die verdwijnen weer. Zonder dat ze stranden of dood gaan. Dat gaan er is... ook wel dood, helaas. Want het is niet de bedoeling dat ze hier blijven. Dat heeft wel degelijk gevaren voor hen. Wat zijn die gevaren dan? Nou, die gevaren vallen wel mee, maar het, het gaat er natuurlijk om of je voldoende eten vindt. En dat, uh, dat zal je waarschijnlijk niet altijd meevallen. <laughs> maar dat ze steeds maar uh, hier blijven komen, soms zelfs maandenlang hier blijven zwemmen, dat uh, zorgt dat er wel iets te halen is. Want dat is de reden dat deze walvis bij Rotterdam is opgedoken, op zoek naar eten? Er zal wat op zoek naar eten zijn, ja. Ja, want eigenlijk hoort hij dus niet thuis. Hè? Is er ergens familie die op hem wacht? Of nee, leven hoor. ze alleen? Nee, uh, op deze leeftijd leeft hij helemaal alleen. En... Uh, hij zal uh, nog heel wat moeten groeien voordat hij aan een vrouw kan. Als het een mannetje is. Misschien is het wel een vrouwtje. U hebt foto's gezien bij ons op de site nms.nl of op andere plekken? Ja, ik heb foto's gezien. Hij ziet er niet vet uit, moet ik zeggen. Die, ja, er is één foto waarbij je hem zijwaarts aan het water wil springen. En dan zie je een ho holle, holle kop van boven, dat daar het spuitgat toe. Hij lijkt me niet uh, heel erg dik. Dus laten we hopen dat het goed gaat met dit jaar. 8 tot 9 meter lang, is dat groot? Dat zeggen ze altijd. Dat is, helemaal, dat is zo moeilijk te zien, laat ik het op 7,5 meter halen. <laughs> Want het is een jonkie volgens. Ja, maar het is totale gokken natuurlijk. Die mensen die zijn niet te meten. Ja, bestaat er wel een kans dat een beest zeg, hier kan settelen of gaat hij echt weg? Nee, settelen zal hij niet doen. Het zou leuk zijn als hij even rond blijft zwemmen, dat er wat meer mensen hem kunnen zien. Misschien vanaf het strand, er zijn natuurlijk veel mensen op het strand nu. Dus let op, hij is op een Katwijk gezien, daar waren spuitwolken te zien. Die ademen uit en produceerden een wolkje. Dus als je op het strand zit, even opletten. Wordt u er als bioloog vrolijk van? Ik vind het altijd wel leuk als er weer zo'n beest is, zeker. Maar wellicht dat je zakgerijdig is vanwege die parasieten die ja, ze vanaf schudt. Dat zou wel zo kunnen, ja. Kees Kamphuizen van het Koninklijk ja. Nederland Instituut voor Onderzoek der Zee. Dank u wel. Goed, goedemiddag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Geschreven en meegelezen door Juri Stubenitsky. Een paar uur na de hevige rellen in de Noord-Franse stad Amiens... bezocht de minister van Binnenlandse Zaken de plaats. Volgens L'Express werd hij niet hartelijk ontvangen. Onder luid boegeroep liep minister Val het gemeentehuis in zonder in te gaan op vragen van verontruste bewoners. De voorpagina van NRC Handelsblad... Het is een deels uitgebrande kleuterschool in Amiens te zien. Het is een enorme puinhoop. Vloertegeltjes zijn zwart geblakerd... en delen van het plafond zijn naar beneden gekomen. President Hollande wil alle middelen inzetten... om dit soort geweld te bestrijden. Na zes uur spreken we hierover met onze correspondent Frank Renoud. Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Je loopt in het donker naar buiten... en je stapt in iets glibberigs, een naaktslak... Door de natte zomer is het aantal naaktslakken massaal toegenomen. Het resultaat is dat veel tuinen worden overspoeld door de zompige beestjes... en wat overblijft zijn lange slijmsporen en aangetaste planten. Dat is te zien bij RTV Noord-Holland. Grote planten met paarse bloemetjes. En uit mijn huis zie ik hem dan en opeens de volgende dag denk ik... hij is weg. En ik ga in mijn pyjama hier naartoe, ik ga kijken, helemaal opgegeten... Toen heb ik 42 slakken gehaald. In één nacht was het helemaal opgegeten. En deze Amsterdamse vrouw heeft van alles geprobeerd. Bier vallen, zout, maar niets hielp. Nu denkt ze toch het perfecte middel tegen naaktslakte te hebben. Maar het is wel een beetje vies. Ze prikt de slakken met een satéprikker dood. En dan gooit ze ze weg. Voorzitter Bram Dierks van de JOVD, de jongerenclub van de VVD... zat in de trein bij een van de Nederlandse hockeyers... die zilver wonnen op de Spelen. Hij twittert... Bij de NS staan ze deze zomer Londen centraal. Of ja, stond. Want vandaag wilde de conducteur een Olympisch sporter... met een geblokkeerde OV-kaart gewoon een boete geven. De twitteraars van de NS reageerden meteen. Ze lieten weten dat iedere reiziger gelijk is, met of zonder medaille. Via de klantenservice kan hiervoor coulants worden aangevraagd. Afkikklinieken in Antwerpen maken zich grote zorgen... omdat er afgelopen weekend voor het eerst een dealer is opgepakt... die crack bij zich had. Dat is een van de verslavendste drugs, meldt de VRT. Tot nu toe was crack niet erg populair in het Antwerpse drugsmilieu. De directeur van afkickcentrum Free Clinic noemt de vondst zorgwekkend... Crack kan namelijk leiden tot een agressiever uitgaanscircuit. Na tien jaar onderzoek heeft de Amerikaanse archeologe Angela Michael mogelijk een opmerkelijke vondst gedaan. Michael denkt twee nieuwe piramides te hebben gevonden in Egypte, staat op de technologierubriek van Nu.nl. Ze ontdekte op satellietfoto's van Google Earth ongebruikelijk gevormde vierhoekige lijnen die er volgens haar mogelijk op wijzen dat daar piramides onder het zand liggen. Omroep Max wil een eigen gids. Op de vakwebsite voor journalisten Villa Media zegt directeur Slachter van Max dat er een aanvraag is ingediend bij het Commissariaat voor de Media. Veel 50-plussers hebben volgens Slachter behoefte aan een omroepmagazine met programmagegevens. Slachter zegt dat hij al sinds de oprichting van Max een omroepgids wil, maar eerst voldoende leden wilde. En nu we die hebben, is het tijd voor de volgende stap. Al dus uh, Slachter van de Omroep Max. Jullie, dankjewel. Na zes uur gaan we inderdaad naar Amiens, naar Frank Renault, om te praten over de onlusten in uh, de Noord-Franse stad Amiens, en uh, gaan we ook eens even luisteren naar het lijsttrekkersdebat, waar Wilma Borgman voor ons aanwezig is in Utrecht. Tot zo. Zometeen om 7 uur. Leven of dood.